Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De koers van LKPN KPN is bij opening van de beurs in Amsterdam met 20% omhoog geschoten. Vanmorgen werd bekend dat het Mexicaanse telecombedrijf Amerika Mobiel een deel van KPN wil overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5 naar bijna 30%. Op het aandeel KPN is bijna een kwart meer geboden dan de slotkoers van gisteren. In totaal zou met het bod 2,6 miljard euro zijn gemoeid. KPN noemt het bod redelijk positief.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 Bij het asielzoekerscentrum in Oude Oude-Pekela is gisteravond onrust ontstaan. Een groep van ongeveer 150 mensen verzamelde zich bij het centrum om verhaal te halen over een eerdere ruzie. Op bevrijdingsdag was op de kermers in het Groningse dorp een vechtpartij uitgebroken tussen bewoners van het asielzoekerscentrum en een groep jongeren. Gisteravond werd bij het AZC ook een raam ingegooid. De politie verspreidde de menigte.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 Mensen die ver van hun werk wonen hebben vaker overgewicht en een slechtere conditie dan mensen die dicht bij hun werk wonen. Het blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens een van de onderzoekers verbruiken mensen die langer in de auto zitten minder energie. En mensen die meer dan 16 kilometer moeten rijden blijken een hogere bloeddruk te hebben. Bij een afstand van 24 kilometer neemt het overgewicht toe. Het weer... Vanmiddag meer bewolking, in het westen regen, in het oosten een enkele bui, mogelijk ook wat zon. Middagtemperatuur tussen 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Dit was het en dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de Alfred Bunschoten 2 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knoopend Koemplein ook 2. A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Alfred Haardem Zuid en Bad Hoefdorp 4 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag malivel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest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 John, goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zon en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davids met Weet je nog wel oudje. Dat was een opname 1928. Dit uur een hoop mooie muziek, een hoop vrolijke muziek. Onder andere de Annabella's, Rudy Karel, maar nu eerst een plaat die ik al vaker heb gedraaid in dit programma. Hij blijft vrolijk. Gerard Cox met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 Machtig, vrije van die thee Ach, jonge vrouw, wie is niet langer bevreesd? Is voor jou voorbij je tijd wat pastig geweest? Ik heb hier bij me precies wat je wil. Ik heb voor jou doral pil, pil doral het pil, met de pil, met de pil Wat de angst een pas ga je net zo dik als je wil. Da, ta ta ta ta ta ta ta bij oude heertjes de geest nog niet verdort Ze willen nog wat keertjes, is eerlijk op de hart Maar een juffie van hun keuze, dat zegt dan meestal ja Maar hoe moet het dan met mij daarna? Ach oude heer, dat is toch wat dus nu Jij wilt nog zo graag, jij bent het toch lang niet Als je nog weken, geef toe aan je gril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 Komen. dat kost zoveel meer. En het resultaat komt nu op hetzelfde neer. De vraag naar woonruimte staat binnenkort stil. Lang leven de orale pil, let pil. de pil, met de pil, wordt de pil. Korte ga je net zo dikwijls als je wil. Ta -ta -ta -ta, ta ta, ta ta ta ta Is niks meer te vrezen. Ga maar gerust je gang.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 Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou, en daar heb ik zo gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen dat dus schat, ik hou van jou, het hart te lief, ik heb je lief, van het oude blijf vertrouw. Ik vind het zelf ook wel erg baby, maar waarom ben je dan ook?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 Wel de midden in de nacht de brave ooievaar en wat hij bracht werd al verwacht, de wieg De hele dag in touw van baby's eisen. Is zo maar Die is op En die andere schoon.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 De dikke het omen. Van die mooie en fijne dag. Mooie muziek, oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. Hoorde Frans van Schaik, het aan de voet van de oude Wester? En daarvoor de Annabelle's met twintig kleine vingertjes. Rudy Carell kwam voorbij met wat een geluk. Daarvoor natuurlijk die leuke plaat van Gerald Koks met de pil. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk de doodherdenking en bevrijdingsdag. Alleen bevrijdingsdag, ik weet niet hoe u het heeft ervaren, maar ik vond het behoorlijk koud. Ik hoop niet dat u een verkoudje hebt opgevangen, Want uh, ja, de ene dag is het mooi stralend weer en de andere dag is het gewoon, uh, is het gewoon herfst weer. Mag pret allemaal niet drukken, u luistert naar mooie muziek. Uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zometeen Joop van der Marel met waar is mijn hoed en mijn jas. Maar u eerst Henk Scholten met Fluitliedje. liedje. Afluit je het zo. Of zing je het zo? Mi deed, het is vlug geleerd Het gaat als gesmeerd toe als ik een dus mee. Iedere grote symfonie Stijgt me naar mijn bol Maar op deze melodie en ik sta tot dol, al je het zo, of zing je het zo, je pappet u dee, je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een fluid is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur, het recept is klaar, een goede raad kan heus geen kwaad,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 Ik ben een Brabantse mens uit de buurt van Breda Heb een stadsevrouw getrouwd, maar dat is niet niks Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piratenpaffen Ach ik weet niet wat dat met die stadsen is Nooit is er rommel aan de kant, het is steeds een vuile troep M'n spullen ben ik altijd kwijt, waardoor ik vragen moet Waar is m'n noet, waar is m'n jas? Waar is mijn me pijp met de bak en mijn nakte tas? Waar is mijn shaw? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zu nood is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Onder de rij altijd met de buurvrouw staat te praten. En waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn me pijp met de pak? En mijn tas? waar is mijn shaw? Waar is mijn krant?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 Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de bak? En mijn nakt tas, waar is mijn sjaw? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n suske noot is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Omdat de rij altijd met de buurvrouw van staat te kletsen. En waar is mijn noot, Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de bak? En mijn nakt tas, waar is mijn shaw? Waar is men een kraant, waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kaant? Nu sta ik hier in huis, als de drommel ziet, zouden zeggen man gestaat in een rubine. En mevrouw is weer eens weg, waar zit dat mens nou weer, het hele huis schuikt zwaar naar de benzine. Even eens wachten mensen, ja met mij, oh ben jij, waar ben je, bij de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit, maar wat anders, waar is me nu, waar is me een jas, waar is me een pijn met een bak en me een tas? waar is me sjaal? waar is me een kraat, waarom is zo'n zusje nooit is aan de kant, want elke keer mis ik me spullen, omdat de geil te hebben de buurvrouw staat te praten Waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de pak en mijn naakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kaart?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 van onszelf tot soepele atleten maken en we spannen onze kuiken voortaan twintigmaal uur om ze worden met de pinken met het heerlijke en na de cursus is geen zwembloek ons te klein om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn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 een mooie mannetango. Daarvoor de trekvogels met De Vrijheid is de grootste schat. Ook hoor je Joop van der Maro met Waar is mijn hoed en mijn jas. In het begin van het blokje van vier hoorde u Henk Scholten met Fluitliedje. Zometeen Ronnie Potsdammer, Gerard Koks. En nu is het. zometeen Rob Tauber met De Piano aan Zee.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 Hoe is het kunnen gaan? Ik had enkel maar heel simpel gedacht willen zeggen Want ik ben iemand met een hele nette baan Maar je had me allang gekozen, mijn liefje En de weerstand was maar heel zwak tot die ik bood Maar toen je aarzelend zei ik ben eigenlijk getrouwd Voelde ik me toch een beetje bloot En zo zit ik nu op mijn koude kant.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 je zorgen, verdriet en je leeft. Wandel rustig een blokje rond en kijk niet naar de grond. als schijnt de zon op dit, doe maar net of je hem ziet. Dus pak je hoed, pak je jas en als je praat. bent, doe dan net of alles goed met je gaat. Je nog zo'n grote strop Hang je zorgen aan de kap Alwege op Al regent het pij, stelen, Is er een storm of een orkaan om onweer, een tyfoon Blijft altijd rechtop staan Al zijn er steeds meer wolken En heb je veel verweegd Kom, mensen blijven zitten Al schijnt de zon nog niet Maar pak je hoed, pak je jas En vergeet Al je zorgen verdriet En je leeft. Wandel nog een blokje rond En kijk niet naar de grond Al schijnt de zon nog niet Doe Maar net of je hem ziet de huid, je hoed, pak je jas en als je praat, doe dan net om alles goed met je gaat. je hoed en je jas. Daarvoor Gerald Cox met en steeds weer. Ronnie Pottsammer kwam voorbij met Baai en Boezelaar. En natuurlijk Rob Tauber met de piano aan zee. Nog veel meer mooie stukjes muziek. De Ramblers zijn onderweg met ik zag een kleine wagenlieveling. Maar hier is hier Henk Borrel met daar bij die molen.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 Zij eens mijn vrouw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 Kijken naar die mooie slee, onze vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieveleen, iedereen zal ons benijden, lieverleen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 Ging, moest hij betalen aan de zaren van zijn schat. Maar wat die zusje kostte, was een peulenschil. Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had. Oh, ja. Hij vroeg als prijs twee ossen voor zijn dierbaar kind. Dat was niet veel, en Boela Boela vond het goed. En als de wees hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij aan schoonpapa zijn mooie hoge voet. Heen, zom, zom, zom, zom, zom, Daar zijn heel wat mooie jonge vrouwen en zo'n vrouwtje voor twee ossen en een hoge hoed. In zam, zam, zam, zam, zam, zom, Vindt een man al gauw een aardig breedje? En hij krijgt hij in het bekende schuitje voor twee ossen en een hoge hoed. Een raad aan jongens die nog zoeken naar een meisje, ga naar zo'n het is daar een paradijsje. Zo'n je krullen vol met jou wel te betalen aan de vader van zijn schat Maar wat die zus ziet kosten was een peule school, Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had Hij vroeg als prijs twee ossen voor zijn dierbaar kind Dat was niet veel, en boela boela vond het goed En als de thuis hoeveel hij van dat meisje hield, Gaf hij aan papa zijn mooie hoge -ho -ho -ho. Ja, uw Sky Masters met... Zandbezie. Daarvoor de Ramblers met ik zag een kleine wagenlieveling En ook hoor je nog Henk Borrel met daar bij die molen. En zoals altijd een andere leuke dingen komt dan ook weer een einde. Uiteraard als je dit programma gemist heeft of wilt het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag wordt het programma herhaald. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En anders uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer van de partij... tussen 11 en 12 met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik, ik heb nog een paar stukjes muziek voor u. Waaronder Marcel Tielemans... ...als we redden met de tijd met de bolero... ...de vier jantjes en dan speelt Jim Harmonica... ...maar nu eerst duo de koning met slavenkoor... ...en ik zeg misschien tot volgende week... ...en anders tot ziens. Waarom leiden wij mensen een slaven bestaan? Geld dat ston is, maakt alles recht wat kroon is... Zien wij daar boven de zon aan bestaan, Ja, omdat hier een mens zonder geld niet wordt geteld. Dag en nacht, altijd maar door op. Niet wordt geteld. Arme slaven gaan door, altijd maar door, altijd maar door. Goud, goud, ja, goud, speelt de hoogrol. Want in 2000 jaar heeft hier de mens nog niets geleerd. Goud, goud, ja, goud, goud dat creëert. Zonder goud heeft het leven geen waarde, ook al noemt men het slijf van de aarde. Waarom leiden wij mensen een slaven bestaan? Ja, omdat hier een mens zonder goud niet wordt geteld zonder goud. Wordt een mens niet geteld Zonder geld, Zonder geld. Wordt een mens niet geteld Niet geteld En dan speelt Harmonica Harmonica Harmonica Van Spanje tot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 Harmonica, harmonica, van Spanje tot Amerika, speelt niemand zo, harmonica, hij speelt van liefde en de zee.